Vanavond de donnie uitgegeven De best besteden donnie van mijn leven Want als ik de junk geen money had gegeven Dan kon je nu niet achterop, ja, kon je nu niet achterop. Oh, Zag je staan met je hoge hakken, Rode lakken Zo'n sexy, zo'n klasse En het uh, werd verblind door je oorbellen Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen Mijn naam is Sef, mag ik nu iets in je oor vertellen Vind je seks, geheim, niet doorvertellen. vertellen Nee, ik je, meisje, begrijp je wel Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, thuis bestellen Of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 In Rotterdam hebben de politie en douane vier mannen opgepakt die vijf tassen met zeker 125 kilo cocaïne bij zich hadden. Op hetzelfde terrein in de Rotterdamse haven vond de douane nog eens vijf tassen met tenminste 150 kilo cocaïne. Deze tassen zaten verstopt in een container met wijn uit Chili. De vier mannen zijn tussen de 19 en 28 jaar oud en komen uit Rotterdam, Colombia en Albanië. De cocaïne heeft een waarde van ongeveer 10 miljoen euro en is inmiddels Vernietigd. De voormalige Russische oliemagnaat Michael Godokowski is van Duitsland doorgereisd naar Zwitserland. Hij heeft van het land een visum voor drie maanden gekregen om zijn twee zoons te bezoeken. En daarnaast heeft hij zakelijke contacten in het land. Godokowski werd op 20 december vrijgelaten uit een Russisch kamp waar hij een celstraf uitzat voor belastingfraude en verduistering. Hij kreeg gratie van president Poetin. De Gouden Ganzenveer 2014 is toegekend aan de schrijver en cultuurhistoricus David van Rijbroek. De jury roemt de 42-jarige Vlaming vanwege zijn veelzijdigheid en zijn bezielende manier van schrijven. Van Rijbroek schrijft essays, reportages en recensies voor de Vlaamse krant De Morgen. En daarnaast is hij romancier en dichter. Zijn bekendste boek is Congo, een geschiedenis uit 2010. Daarvoor kreeg hij de Libris Geschiedenisprijs en de ACO Literatuurprijs. In zeker twintig gemeenten doen partijen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Veel politieke partijen hebben moeite met het vinden van kandidaatraadsleden. Meld nieuwsuur na onderzoek. Deskundigen maken zich daar zorgen over omdat de kwaliteit van raadsleden minder wordt. Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Het weer, het is bewolkt, buien, veel wind aan de wadden, hard tot stormachtig. Vannacht is het tussen de 4 en de 7 graden. Morgen waait het nog steeds en dan blijft het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS je Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Luisteraars een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio aflevering 957 hier op ZFM Zandvoort. En mijn naam is Benno Oveugen. U gaat luisteren naar twee uur lang muziek hier op uw eigen lokale radio. En we gaan beginnen met David Ananda. Hij heeft weer een nieuwe mantra. Of misschien, de mantra zal misschien niet zo nieuw zijn. Maar de wijze waarop hij het gaat brengen, dat is wel nieuw. Ga er maar eens lekker voor zitten voor deze twee uur muziek. Peacefulradio.eu, dat wil ik nog even zeggen. Ja,